Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse pakjesvervoerder FedEx wil de Nederlandse branchegenoot TNT Express overnemen, melden de bedrijven gezamenlijk. FedEx biedt 4,4 miljard euro voor TNT. De top van TNT steunt het bod. Ook Post.nl, dat 15% van de aandelen heeft, steunt het. Twee jaar geleden probeerde UPS het Nederlandse bedrijf over te nemen, maar dat mocht toen niet van de Europese Commissie. De man die wordt verdacht van het verkopen van witte heroïne in Amsterdam... heeft zich zaterdag gemeld bij de politie, schrijft de Telegraaf. Door witte heroïne zijn vorig jaar drie Britse toeristen om het leven gekomen. Zeker twintig gebruikers raakten onwel. Volgens een advocaat dacht de man dat hij cocaïne verkocht... en is hij erg geschokt en ging hij daarom naar de politie. Na het eerste sterfgeval afgelopen oktober... begon de gemeente Amsterdam een campagne om te waarschuwen voor de witte heroïne. In de regio Rotterdam zijn twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd gisteravond iemand doodgeschoten. Daders zijn er vandoor gegaan. En eerder op de avond werd in Rotterdam een man van twintig geraakt door één of meerdere kogels. Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. Steeds meer glastuinbouwbedrijven gaan failliet. Volgens de Rabobank produceren de tuiners de verkeerde producten. De markt is verzadigd. Laatste jaren was er meer aanbod dan vraag, waardoor de prijzen zijn gedaald. Prijsdaling werd nog eens versterkt door de boycott van Rusland. De bank hoopt dat telers de markt goed in de gaten blijven houden... en produceren waar de klant behoefte aan heeft. Het weer. De dag begint met plaatselijk wat mist. In de loop van de ochtend geregeld zon, maar ook in het noorden nog veel wolken. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Laren en knooppunt Muidenberg 10 kilometer file. A2 Denbos Amsterdam tussen Utrecht en Breukelen 9. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoete Wouden Rijndijk 4. A6 Lelystad Muiden tussen knooppunt Almere en Muidenberg 12 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen tussen knooppunt Velzen en knooppunt Bad Hoefdorp 9 kilometer. Op de N11 Maasvlakte Rotterdam staat een file van 8 kilometer bij Rozenburg door ongeluk, de linker is daar dicht. Op de N201 Hilversum uit Horen voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. En op de N218 Europort Spijkenissen bij de Hartelbrug, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Muziek nu voor goldplay. Viva la vida.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 Come on the high part of Give me the night George Benson give me the night al for die we zien, washing die the hungry nou, er is weer wat gebeurd in de Ronde van Vlaanderen. Want uh, een nieuwe ongeval met een neutrale volgwagen... die een uh, Franses de Jeu volgwagen hard van achteraan rijdt. Een uh, Franse de Jeu renner die op uh, dat moment naast de volgwagen reed. Die valt hard. En op dit ogenblik zijn er twee koplopers. Dat is uh, Bak en Gaudin uh, gevolgd op 20 seconden... door uh, Fraporty, uh, Matska, Brameyer en Groenewegen. En het peloton uh, fietst op 3 minuten 7. Goed, dat is over even uh, de ronde van Vlaanderen. Uh, er is ook rust in uh, Rotterdam. Uh, daar staat het uh, uh, 0-1. En uh, behouden ze een afgekeurde goal van de Rijk en de 0-1 van Kramer... valt er veel, uh, niet veel te beleven bij Excelsior Aden Den Haag. En we hopen op een betere tweede helft. Goed, uh, we gaan verder met muziek. We dachten van fun met... Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from. 70-jarig is deze knakker. Ik ga niet zo niet meer de jongste. <laughs> right here, right now, hoor je voorbij komen bij uh, Zandvoort op Zondag. Daarvoor Fun met Some Nights. Goed vijf over half vier. Het is lente, de lente komt eraan. Dus tijd uh, vooral, allemaal die prachtige lente praten. Onder andere van Michel Fouquin.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 Amen. Foucault, Le Printemps. En daarvoor, daarachter uh, Deadmaus met Cascade. I remember. In Bloemenau is gescoord voor hockeyclub. Bloemendaal scoorde Glenn Schuurman in de 31e minuut in de halffinale strijd tegen Oranje-Zwart. In de ronde van Vlaanderen 1 minuut 20 uh, voor een razend peloton voor de twee koplopers al daar. En dit is notering uit Euro Breakdown. Hier zijn Years and Years met King. I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 was in de halffinale met 52,79 seconden verder weg de snelste. En daarmee benaderde ze het Nederlands record... dat sinds drie jaar op naam staat van Ranomi Chromo tot 0,04 seconden. Chromo was iets minder snel. De Olympisch kampioen tikte in haar race na 53,69 aan. En daarmee dook ze ruim onder de WK-limiet van 54,06...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 Op de 50 meter schoolslag deelde de Zuid-Afrikaan Cameron van den Burg... en de Serviër Kaba Silati het goud met 27-17. De Sloveen Damir Dukonjic verhoogde de sfeer. Met 27 27 Timon Evenhuis onderscheidde zich met 27-70. Maar haalde daarmee het podium niet. Hij werd vierde. Op de 100 vlinder moest Yuri Verlinde 52-63 zijn meerdere erkennen... in de Hongaarse allrounder Laszlo Tjek in 51-97. Dan gaan we nog even een klein beetje wielrennen. De wielerbaan in de Sport van Apeldoorn is voorlopig verboden terrein.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 De gemeente Abeldoorn is eigenaar van de Omnisport en moet besluiten wat er met de baan gaat gebeuren. Zo over het sportnieuws: zwemmen en wielrennen. Ronde van Vlaanderen die nadat zijn om nog 55 kilometer. En de voorsprong voor de twee koplopers van 24 seconden. Goed, we gaan weer verder met de muziek. Dat doen we met Jamiro Kwee. Uit 1997 is dit Can't eat. Membership. But then my chance to get to heaven slay Now I used to worry about the future But then I threw my caution to the ...voor uh, zondag op Zondag op deze paas. Zondag, twee uur en over. half. even naar Kralingen. Daar is uh, heeft Excelsior de wedstrijd op zijn kop gezet. Want Hasselbar, uh, 59 minuut. En Gourier in de 63 minuut zetten Excelsior op een 2-1 voorstrom. Nog één plaat te gaan voor het uh, nieuws van uh, vier uur. Wordt de postman met crisis. Even wrong is guilty. I plead. My hat's full. Kids, you never know the hell we've been through. Spent time on Stalingrad on a black venue That's why to take some respect none to have me waste some you got your pride, but do you know where you came from locked in the project buildings they got us plague head claiming ain't no ghetto what this ghetto been made set the prices. no no matter what the price is I and I refuse to live like this We travel to invade your thoughts to pave candles hypnotized by the lies they broadcast it the live on your channels so in time you are noticed you can never refine wrote your mind cause I devote to my design it was the most I to send I post to multiply my complexion Us, first the first No matter what the price is, I refuse to live like this.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 Use a little line. Righteous. I support trade thoughts born to device hits, Prevented crisis, I lost my margin, no one involved in this pack of changed plain facts to complete judgment, my life's missed agony, build my real filthy force, being guilty in the system Overvisions, visions, y'all reveal me, stand put to try to front, protect my manhood, I live good, my context explain terrain, I put foot, Ay, acknowledge the key I learned from him and learn from me, so possibly we share roots in the same tree, this life never,